1,2 miljoen Nederlanders hadden vrijgenomen om de wedstrijd thuis te kunnen volgen. Daardoor was het vanmorgen en vanmiddag een stuk rustiger op de weg dan normaal. Ook op veel kantoren lag het werk stil. Beamer verhuurbedrijven waren door de voorraad heen en meer dan 100.000 mensen volgden de wedstrijd live via NOS.nl. De tweede wedstrijd van Oranje is zaterdag in Durban tegen Japan. De PVV zal zich positief opstellen in de gesprekken over een nieuw kabinet. Dat zijn PVV-leider Wilders na zijn gesprek met informateur Rosentaal. Volgens Wilders ligt de sleutel voor een kabinet van VVD, PVV en CDA... bij de Christen-Democraten. Verder benadrukt hij dat het met hem een lief ding waard is om eruit te komen. Informateur Rosentaal ontvangt vandaag alle fractieleiders van de partijen in de Tweede Kamer. Bij de persconferentie vanochtend wees Rosentaal op de ernst van de situatie in Nederland... Niet alleen is de financieel-economische situatie moeilijk... ook is het politieke landschap, zoals hij zegt, verpulverd. De onlusten in Zuid-Kirgizië veroorzaken een aanhoudende stroom vluchtelingen... aan de grens met Oezbekistan. Ongeveer 80.000 etnische Oezbeken zijn het gebied al ontvlucht... en nog eens 100.000 staan op het punt dat te doen. Het officiële dodental staat op 117, maar vermoedelijk zijn er veel meer doden. Het Rode Kruis telde er op al 100 op één kerkhof... De Verenigde Staten, Rusland en de VN werken aan een luchtbrug naar Oezbekistan om de vluchtelingen daarvan water, voedsel en hulpgoederen te voorzien. Het weer in de kustprovincies en in het zuiden bewolkt en lokaal een bui. In het midden en oosten schijnt de zon, het is 16 tot 21 graden. Morgen zonnig en iets minder warm. Dit was het. En... Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al 20 jaar en jij, jij beleeft, beleeft het. het. ZFM, in 2010, al 20 jaar live. ZFM, met nu, jouw keuze, ZFM. Greetings, ones. Let's take a I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild, There must be something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 My lady, my lady, yeah. look at here, baby, uh -huh. I'm all up on you, cause you represent California. Oh, yeah. I'm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 Dat je morgen weer verder gaat. Maar als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als dit. De... Is. Wat je gelooft is waar, open je ogen. ja.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 I'm serious. 6.9. Zie Yeah <laughs> Can't you see it, baby? You've got me